Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Gruttukke en Thijs van den Brink. Goedemiddag zometeen en dit is de dag. De achterban van ChristenUnie en SGP vraagt wisselgeld van de coalitie. En Nederlandse mannen zijn te week geworden. Nu eerst het NUS Journaal met Mark Visser. De Nobelprijs voor de Economie gaat het jaar naar drie Amerikanen. Het zijn Eugene Fama, Lars Peter Hansen en Robert Schiller. Ze onderzochten de prijsontwikkeling van activa van bedrijven zoals aandelen. En ook onderzochten ze of je zulke prijsontwikkelingen kunt voorspellen. Robert Schiller heeft bijvoorbeeld vaak gewaarschuwd... Vaak dat er een crisis in de financiële markt aan zat te komen. Hij toonde aan dat de aandelenprijzen kunnen stijgen... doordat investeerders niet rationeel naar de markt kijken... zegt het Nobelprijscomité. So, the current understanding of asset prices relies in part on rational investors and their concerns about risk. En in part on psychology and behavioral finance. De aandelenprijzen kunnen dus bijvoorbeeld stijgen als investeerders onterecht te negatief zijn over de economie. In de gevangenis in Roermond is een gevangene neergestoken... door een andere gedetineerde. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen lijken mee te vallen. Waarschijnlijk kan hij snel terug naar de gevangenis. Vanwege de steekpartij is het dagprogramma in de gevangenis stilgelegd. Alle gedetineerden moesten terug naar hun cel... zodat de politie onderzoek kon doen. Het is niet duidelijk wat er met de dader gebeurt. Het Openbaar Ministerie beslist daarover. De politie heeft in een groentehal in Moskou ruim duizend werknemers opgepakt, vooral mensen uit de Caucasus. De arrestaties volgen op de rellen van gisteren in het gebied, waarbij bijna 400 Russen zijn opgepakt. In de wijk werd gedemonstreerd tegen de moord op een Rus, waarschijnlijk gepleegd door een man uit de Caucasus. De betoging begon vreedzaam, maar liep op het eind van de uit de hand toen winkelruiten werden ingeslagen, brand werd gesticht en de groentehal werd geplunderd. In de hal werken veel migranten uit de Caucasus en Azië de demonstranten riepen gisteren leuzen tegen de migranten zoals White Power. Mensen zijn steeds meer geld kwijt aan woonlasten. Uit onderzoek van de gemeente Den Bos blijkt dat ruim een kwart van de huurders dit jaar veel meer geld kwijt is aan huur- en energiekosten dan volgens de normen van het Nibud verantwoord is. De gemeente Den Bos biedt daarom morgen een petitie aan in Den Haag waarin met spoed wordt gevraagd om maatregelen. Volgens een wethouder zijn sommige inwoners van Den Bos meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan woonlasten.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 Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is door de regen van gisteren. Volgens het Verbond van Verzekeraars lijken particulieren niet in grote mate gedupeerd. Maar bij boeren wordt de volle omvang van de schade waarschijnlijk pas over een week duidelijk. Het Verbond van Verzekeraars schat dat de schade bij particulieren op ongeveer een half miljoen euro zal uitkomen. Al denkt Verzekeraar Interpolis dat het bedrag hoger ligt. De meldingen gaan vooral over ondergelopen kelders en water dat via daken huizen is binnengelopen. Dan het weer voor nu bewolkt. Plaatselijk wat regen of motregen, vooral in het westen. Het oosten maakt de meeste kans op wat zon. Tegen de avond gaat het geleidelijk overal weer regenen. En het wordt dan 11 tot 14 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. John Bakker. Met één file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knoop het Empel en Waardenburg. 8 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil. En er zijn twee rijstroken dicht. Zometeen in dit is de dag gaat de patat duurder worden als de aardappels verregenen. Tot zo.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat de achterban van de kleine christelijke partijen... wat terug wil voor het herfstakkoord. Dat blijkt uit een enquête die wij hielden. Aan tafel politiek redacteur Adi de Jong van het Reformatorisch Dagblad. Goedemiddag, hartelijk welkom. Is die kans groot dat de nu in de SGP er veel voor terugkrijgen? Eh... Uh... Behalve dit akkoord, in dit akkoord zitten natuurlijk al veel dingen die zij gekregen hebben. Of ze daarbuiten nog dingen gaan krijgen, dat zullen we moeten afwachten. Straks om drie uur schuift Aris Slof van de ChristenUnie ook nog aan over de uitkomsten van ons onderzoek. En verder aan tafel Gerry van der Klei. Zij reist met haar Purple Ladies de theaters in Nederland af om te vertellen hoe vrouwen er vandaag de dag voor staan in ons geëmancipeerde land. We regenden bijna weg gisteren en de boeren vrezen voor de aardappeloogst. Wordt de patat dan duurder? Vragen we straks aan foodwatcher Joris Lohman. Dennis Bergkamp was als profvoetballer koning van de stiftbal... en maker van de wonderlijkste doelpunten. Als mens oogt hij wat saai en toont hij zich een beetje mediaschuw. Jaap Visser schreef een biografie over hem. Is het nou echt boring Dennis of komt hij ook nog wel eens los? Nee hoor, het is exciting Dennis. Hij ja? kan uh, net zo interessant praten als hij gevoetbald heeft. En de donorweek is begonnen aan tafelschrijfster Josja Zwaan. Haar man stond een nier af aan haar zoon. En uw mening? Die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website, dit is de dag.nU. Dion van het Reformatorisch Dagblad. Was jij verbaasd dat Christen nu in de SGP de met deze drie toch niet erg aan hen verwante partijen uit konden komen afgelopen? Nou, wat was het? Ja, vrijdag was het akkoord, maar de twee weken ervoor waren de gesprekken. Was je verbaasd? Nee, ik was daar uh, niet heel erg verbaasd over. Je ziet de laatste jaren toch bij die partijen al een ontwikkeling naar een heel constructieve opstelling in, in het politieke speelveld. En uh, ja, hier ging het voornamelijk over financieel-economische dingen. Uh, ja, daar kunnen ze het uh, met D66 soms best over vinden. Ja, maar met name voor de SGP was het denk ik de eerste keer. Hè? Die hebben nooit geregeerd. Hebben niet meegedaan bij het uh, woonakkoord, geloof ik. Of was het daar wel? Het lentakkoord nog niet, woonakkoord wel. Klopt. Dus ja. had je het daarvan verwacht? Nou, uh, die hebben natuurlijk ook een mooie proefperiode gehad. Van 2010 tot 2012. Hè. Uh, toen zaten ze niet op het regeerpluus weliswaar. Maar uh, op de achterhand speelden ze wel mee met het kabinet Rutte 1. Op de achterbank zelf. Op de achterbank, ja. letterlijk, hè, van Ruttes auto. Ja, oké. Okay, dus ook daarvan zeg jij van, nou, het zat er wel een beetje in. Vind ik wel, ja. Het uh, zijn heel capabele politici. Er zitten uh, economen bij, hè, zoals bij de ChristenUnie Carola Schouten, bij de SGP, Elbe Dijkgraaf, hoogleraar economie zelfs. Uh, ja, die uh, jongens en meisjes zo gezegd, die weten wel van want op dat terrein. Wij deden een onderzoek onder de betrokken achterban van de ChristenUnie en de SGP. De raadsleden over hun steun aan het akkoord. De raadsleden van ChristenUnie en SGP steunen Marcel het herfstakkoord... dat hun partijen sloten met D66 en coalitiepartijen VVD en PvdA. Dat blijkt uit een peiling die dit is de dag onder lokale politici hield. Al houden de meeste CU- en SGP-politici de zondagse rustdag in ere... toch nam bijna de helft dit weekend de moeite om op onze vragen te reageren. Wat blijkt... Maar liefst 97% van de lokale politici steunt het akkoord. 15% is kritisch en vindt dat de christelijke partijen... meer uit de onderhandelingen hadden moeten slepen. Daar staat tegenover dat drie kwart er geen moeite mee heeft... dat er in het akkoord niks is afgesproken over immateriële thema's... zoals het verbod op godslastering, abortus of het vluchtelingenbeleid. Maar, zegt twee derde, we verwachten dan wel... dat de paarse partijen VVD, PVDA en D66 met wie dit akkoord is gesloten, niet het mes op tafel zullen leggen... als het gaat over deze onderwerpen. Ja, die Jong. De uitslagen nou, die zijn vrij duidelijk. De, de overgrote meerderheid is er blij mee. 15 procent is kritisch, maar ze zeggen wel... twee derde, we willen er op den duur wel een andere houding voor terugzien. Dat is eigenlijk hoe je het beste kan samenvatten, denk ik. Ja, dat klopt, ja. Een uh, overgrote meerderheid van de achterban steunt dit blijkbaar. Dat uh, vind ik niet verrassend, die steun... Misschien een beetje dat het zo ontzettend hoog ligt, 97%. Lijkt wel dat is, uh, de verkiezingsuitslag van Albanië. Van dat voor is een op, beetje of... Noord-Koreaanse, of welke beeldspraak je ook maar wilt gebruiken. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Deze mensen hebben er veel voor hun eigen achterban uitgesleept. Uh, die achterban is al constructief. Die is ook de laatste decennia wel weer veranderd ja, qua nou, attitude. Je zegt veel eruit gesleept, maar het gaat vooral om materiële zaken. Ja, uh, die, uh, die scheiding kun je natuurlijk nooit zo absoluut altijd aanbrengen... tussen materieel en immaterieel. Uh, maar wat is, nou ja, het gaat uh, gewoon over geld voor grote gezinnen, toch, in dit geval? Ja. Dat, uh, dat uh, is dat, heel materieel, ja, lijkt me. Nee, dat is, maar ook immateriële dingen hebben we een geldelijke vertaling vaak. Hè. Dus dat, dat loopt toch ook wel wat vloeiend. Maar het is waar, ze hebben voor grote gezinnen hebben ze er veel uitgehaald. Kinderbijslagkortingen gaan niet achteruit, wat Rutte en Samson wel wilden doen. Uh, schoolboeken blijven gratis... En zo zou je nog een aantal dingen kunnen noemen... waardoor uh, duidelijke plussen ontstaan... ten opzichte van de begroting van 2014. Ja. Als het gaat om immateriële zaken, <tie> zegt nu die achterban... Van, ja, dan willen we op dat gebied wel een, een, een niet-polariserende houding zien... van de paarse partijen. Is dat reëel om te verwachten, denk je? Uh, dat is nog niet zo'n heel gekke gedachte. Hè? Want dan verwijs ik opnieuw terug naar die uh, jaren 2010-2012... <tie> toen de SGP inderdaad op de achterbank van Rutte zat... en daar toch een bepaalde invloed kon uitoefenen. Een remmende invloed op die ethische terreinen, zeg ja. maar. Zodat de grote partijen geen echte stappen meer zetten... op het gebied van abortus, de vrijheid van onderwijs, euthanasie... Of uh, ook wel uh, het afschaffen van het verbod op godslastering. Ja, maar dat, dat, die voorstellen zijn er nu voor een deel door... dat die godslastering <tie> ligt over bij de Eerste Kamer. Dat zal gewoon doorgaan, toch? De afschaffing daarvan? Dat klopt. Hè. Het zijn altijd soort van achterhoedige vechten. Uh, die kleine christelijke partijen... ja, die vertegenwoordigen een kleine minderheid in Nederland. Dus die rennen altijd wat achter de feiten aan. Uh, veel dingen zijn er al door inmiddels... in vergelijking met de vorige jaren. Maar er liggen nog wel kleine puntjes... Uh, wat nog speelt bijvoorbeeld is het thuisonderwijs... Hè, waar deze coalitie eigenlijk vanaf wil. En een partij als de ChristenUnie hecht er best aan... dat die optie blijft dat, dat ouders meestal... zelf hun kinderen onderwijs geven. Maar is het dan niet een probleem dat uh, D66 en ChristenUnie en SGP... dan in dezelfde, in dezelfde pool zitten... terwijl die dan bijvoorbeeld op immaterieel vlak... denk aan euthanasie, maar ook aan onderwijs... toch wel heel, heel verschillende belangen hebben. Wie moeten coalitiepartijen dan de voorrang geven in zulke gevallen? Dat is absoluut een probleem, inderdaad. Hè? Eh, zodat je dus ook niet te veel mag verwachten op deze terreinen. Neem bijvoorbeeld het feit van de homoseksuele docenten in het onderwijs. Hè? Daar ligt ook nog een wetsvoorstel te wachten van D66. Ja... Daar staan ze zo lijnrecht tegenover ja. elkaar. Maar dat gaat d dus, 60 niet intrekken. Nu. Dat gaan ze niet intrekken. Dus daar zullen ze geen vorderingen maken. Maar dan kan het nog wel zijn dat ze op een ander uh, terrein, wat D66 misschien minder interesseert. Ik noem weer dat thuisonderwijs, wel iets bereikt. Ja. Oké, okay. na drie uur praten we met jou verder. En dan is ook Aris Lop van de ChristenUnie te gast. Wij gaan praten met Gerry van der Klei. Feministische tuinbroeken. De afkeer van testosteron. Oude moeders die de schaamte voorbij zijn. Dat zijn allemaal onderwerpen in de nieuwe show van Gerry van der Klei. Milou Frenke, Anouk Van Nes en Céline Purso. Ofwel de Purper Ladies. Gerry van der Klei is de oudste lady van de groep. Moest al lachen om, om op, opzomming van de onderwerpen. Ja, de onderwerpen. Het is natuurlijk allemaal heel erg gerelativeerd, hè? Het, wordt al, het klinkt een beetje te serieus als ik het noem. Ja, dat klinkt wel heftig hoor. Ja? Vind ik. Ja, klinkt al het is heftig. niet een bloedserieuze avond waarin jullie het ene en het, het ander... Het is purper. En de, de mensen die uh, purper kennen van voorheen... dus uh, purper alleen met mannen en af en toe een vrouwelijke gast erbij... die zullen begrijpen dat purper heel veen, veel, zoals wij dat noemen, tong in cheek en knipoogend de onderwerpen behandeld. Ja, het, zijn, het zijn vrouwenonderwerpen die langskomen? Niet er, alles, nee? niet alles. Nee, het zijn ook universele onderwerpen... maar gebracht door vrouwen. En inderdaad worden de mannen als zodanig wel op de hak genomen... maar de vrouwen ook. Hm. We spotten ook met onszelf. En dat is het, het echte werk van... Nou, noem het maar cabaret, hoewel het niet helemaal cabaret is. Maar het echte cabaret is zelf spot. En spot met de rest van de wereld. Ja, en dat, dat zit erin. Wat, wat is de rode draad in, het, in, in de voorstelling? De rode draad in eerste instantie is dat het vier vrouwen zijn die purper doen. Dat is nog nooit voorgekomen. Nee. En uh, wat verder ook klassiek is, traditioneel voor purper, is de close harmony. Dus het echt hele mooie U zingen ook, uh... hele mooie, uh, in harmonie zingen. Ja, ja. Er wordt veel gezongen. Ja. En sketches natuurlijk. Um, maar prachtige solo's, het geheel is geschreven door... onder andere Frans Mulder, hè? Mr. Purper, hemzelf. En Milou Frenke, die ook hele mooie teksten schrijft... en ook piano speelt ja. in de voorstelling. Nou, je noemde Purper al een paar keer. Uh, laten we even luisteren naar een fragment uit... verschillende samenstellingen van Purper. En erop vertrouwen dat je nooit een ander kunt. Ja, uh, hallo, uh, die man van het echtpaardje? Ja, hallo. Ik dacht nog wel een echt ezeltje voor je, maar waar heeft het waardige idee. We zitten vanavond niet in de geloof ik. De woningin van Lombardije, die ging naar het rijen, die ging naar het rijen. Hallo, hier is Oh nee, maar we hoeven de eetjes niet oh, te eten. Leuk is nee. die tegelijk. Link ging naar daar zijn alle macht. Ze Wij zijn allemaal vegetarisch. Ja, vegetarisch, dat blijkt een uh, lastig woord. Jullie staan in de purpertraditie. Wat, wat is dat dan, die purpertraditie? Uh, de purpertraditie is, wat ik al zei, een mooie close harmony zingen. Uh, een, een vorm van theatercabaret. Het is niet echt puur cabaret zoals we dat kennen nu geëngageerd. Het is wel geëngageerd, maar dan met uh, heel veel uh, theatrale bijbedoelingen, zou ik maar zeggen. Uh, ja, purpe traditie. Um, het is nu met vrouwen, dus de traditie wordt doorbroken... en je moet oude dingen ook vernieuwen. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is in dit geval, uh, geloof ik, wel uh, heel erg waar. We zijn met de twee ouders bezig nu, dus we zijn er nog niet helemaal uit. Nee? Maar het materiaal staat wel vast. Er zitten een paar hele mooie liedjes bij. Ook serieuze liedjes natuurlijk wel, die vrij heftige onderwerpen behandelen... zoals inderdaad, uh, ja, abortus... Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel erg vrouwending. ding. Ja. Maar ook nou, inderdaad... meestal zijn er uh, ook wel mannen bij betrokken. Ja, dat maar. is waar. Dat, uh, dat heeft die er, er ook iets mee te, te maken. Mee te maken. Ja, mee. Precies. Ja. Maar inderdaad, niet... de emancipatie die wij in Nederland dan al heel lang kennen... maar uh, in de meeste heel veel buitenlanden... en vooral in het Oosten uh, helemaal niet... Uh, nee. het is natuurlijk verschrikkelijk dat er nog steeds vrouwen en meisjes... niet alleen worden onderdrukt, maar gestenigd en vermoord... omdat ze naar school willen... Ja. Malala, denkt u aan, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, u bent de oudste dame op het podium, zeg ik met respect. Ja. Hoor. Heeft alle feministische golven wel zo'n beetje meegemaakt, ja. denk ik, in Nederland. Hoe, hoe staan de vrouwen ervoor? Nou ja, in Nederland dus, je mag het niet vergelijken met de rest van de wereld. Ik kan het niet helpen om dat af en toe wel te doen. Want je moet je zegen ik het tellen, vind ik, in Nederland. Dat wij inderdaad die vrijheid hebben en zo geëmancipeerd zijn. Aan de andere kant zijn er nog steeds dingen die integendeel niet geëmancipeerd zijn, zoals de betalingen. Vrouwen verdienen over het algemeen nog steeds minder dan mannen, ook als ze hetzelfde werk doen. Nee. En dat is natuurlijk krankzinnig. En Gaat het daar ook over in de voorstelling? Nee, daar hebben we het niet over. Daar niet. <laughs> maar dat, zeg ik, dat wilde ik maar toch even, zei, gezegd niet, ja. even gezegd hebben. Dat ja, had ik even gezegd worden. Ja, en wel. Uh, en uh, hoe is het met de mannen eigenlijk nu? Nou, want ik noemde aan het begin van de uiting had het al even de vraag of Nederlandse mannen te week zijn geworden. Dat komt ook voort eigenlijk uit interview met u in de telegraaf. Want ja. Ik las dat u ik. vindt dat de mannen een beetje softer uh, geworden zijn. Ja, ze zijn uh, ja, ja, soft. Dus, het geldt sowieso voor de hele uh, televisiekijkende bevolking van Nederland. Er wordt wat afgejankt uh, op die buis. En dat uh, vooral uh, tegenwoordig door mannen. En ik moet zeggen, als geëmancipeerde vrouw werkt daar af en toe een beetje, ja, een beetje, een beetje moe van. Is, is het niet mooi dat die mannen hun emoties laten zien? Ja, prachtig, prachtig. Maar er zijn grenzen. Bedoel, dat gaat nu af en toe zo over de top. Vertel, vertel, wat mogen we niet <lacht> meer doen? Te veel huilen in het openbaar. Een beetje huilen mag wel. Beetje. Ophouden, Een beetje. Uh, ja, je mag je emotie tonen. Dat vind ik oké. Okay. Maar soms gaat het zo over de top. Zo en die vrouwen heftig. mogen dat wel of ook niet? Ja, iedereen mag zijn emotie tonen. Daarin wil ik ook geen verschil. Maar kijk, dat is iets. Wat mogen vrouwen wel? En wat mogen mannen wel of niet? Mm -hmm. uh, daar nou, gaat u zegt het helemaal dat wij nou. te veel huilen. Ja, dat is iets, omdat het is doorgeslagen naar de andere kant. Vroeger mochten jongens niet huilen. Dat is natuurlijk ook fout. Toen zijn jongens in mijn tijd opgevoed. Jongens mogen niet huilen. Die moeten maar nu, gaan, nu halen ze het wel heel hard in. Maar nu halen ze het inderdaad erg hard in. Gaan ze erg over de top. En zullen ze even laten zien dat ze ook gevoelens hebben. Nou, he, he. Dat weten we nou wel. Josja Zwaan, jij wilde heel graag iets zeggen als man. Joris. Oh, sorry. Oh, sorry. Uh, ja, Ik vroeg me af of dat iets te maken heeft... met, uh, met de opkomst van de baard in het, uh, in het straatbeeld. Jij ja, hebt dat, een baard. Ja. Zo leuk. Ja, ja, hij heeft echt van. een hele mooie baard. Dus het is een vorm van compensatie inderdaad. Maar dan heb je ook mannen die een <laughs> compensatie, beetje... Ja, compensatie, een beetje. Je baard laten staan, die, die kunnen niet kiezen, denk ik dan. Die hebben een stoppel. Hij huilt veel en ter compensatie laat hij dan zijn baard dat staan? Dat weet ik niet, ik ken hem niet Stort zo goed. Ik zou hem graag heen. willen leren Jongen, kennen. Jongens, maar... hou je wel eens? Uh, nee, weinig eigenlijk. Okay, ja. Maar waar is die, die baard, dan, ja, waar is die baard dan een compensatie voor? Voor, het, voor de verloren mannelijkheid of zo? Nou ja, we, we hadden dat er even over. Het uh, was zijn idee hoor. <laughs> oh, uh, als mannen uh, ja, ja, de baard laten, laten staan, zal het wel een compensatie zijn voor iets. Oké, dat ze veel huilen. Ja, uh, uh, inderdaad, uh, die baard die is tegenwoordig weer heel erg, uh, ja, noem het maar metro of design, of wat dan ook. Maar ik het ik hoort heb een bij metrobaard, je. vind je? Ja, ja, maar het is wel het een echte baard. Ja. Het is geen stoppel, je bent iets verder doorgeschoten <laughs> dan stoppel. Ik, er bepaalde dus, uh, ik heb hem wel getrimd. Dus ja, ik, ik hou er wel van, ik hou er wel van. Dan Ho is hij ook wat zachter. Ja. Hoe is het met de samenwerking gegaan tussen de vier dames? Uit, uit, niet allemaal uit dezelfde generatie, hoe, hoe is nee. dat verlopen? Um, heel goed. We, kunnen het heel, we kennen elkaar wel al allemaal hoor. We hebben allemaal alles. Tenminste, ik heb met uh, alle ladies alles eerder gewerkt. Behalve met Milo Frenken. Maar ik heb met de andere ladies alles eerder op het toneel gestaan. En uh, we leren elkaar natuurlijk al een tijd geleden kennen. De eerste bijeenkomst. En dat ging heel erg goed. We zijn allemaal erg creatief. We hebben allemaal ook uh, bijdrage geleverd aan de voorstelling. We hebben dingen geschreven. En waar is, uh, waar is de invloed van Gege van, van der Kleij terug te vinden? Uh, ja, ik heb ook wat geschreven. Ik heb natuurlijk ook uh, een paar bijdragen geleverd. Ja, de invloed. We hebben allemaal invloed. Het is een heel democratisch proces geweest. Ging dat maar helemaal zonder ruzie en gedoe? Vier vrouwen. Gedoe wel. Ruzie, nee. Er is altijd gedoe als je bezig bent met het programma te maken. We zijn nu met de tweehouds bezig. En er is ook nog heel veel gedoe. Frans Mulder, die helpt ons enorm natuurlijk. Want uh, dat is degene die echt weet hoe Purple eruit zou moeten zien. Maar wat is, wat is het gedoe dan? Het gedoe is uh, het gedoe van het repertoire, van kiezen uit materiaal... samenstelling, volgorde, repeteren. Ja, noem maar op, er is zoveel tot en met de kostuums, de licht en techniek. Uh, je steekt niet zomaar even een Purple-programma in elkaar. Mensen verwachten echt een Purple-programma puur maar dan met vrouwen. Dus ja. dat is, zoals ik al zei, vernieuwend maar ook weer in de traditie van purper. Dus waar ik ook mee bezig ben als purper Senior. en ik heb alles met purper gewerkt, dus een paar jaar geleden... is om het purper erfgoed te verdedigen. Oké, okay, dus dat moest ook nog gebeuren. Ja! We gaan tot slot naar muziek van je luisteren. Je bent niet voor niks jazzzangeres... en dat kan iedereen tijdens de show van de Purper Ladies ook goed horen... van je cd Lovers and Friends, het nummer Scotch and Soda. and soda mud in your eye Baby, do I feel high Oh me, oh my Do I feel high Dry martini Jigger of gin Oh what a spell You've got me in Oh mind. Do I feel high People won't believe me They'll think that I'm just bragging But I could feel the way I do And still be on the wagon All I need is one of your smiles Sunshine of your eyes Oh, me, oh, mine. Do I feel En, soda. en ze vertelde er net nog bij dat ze zelf op de ukulele speelde op deze plaats. Ja, zeker. Hier aan tafel verder verslaggever Addy de Jong van het RD... schrijfster Josja Zwaan over de donorweek... Purple Lady Gerrie van der Klei en Bergkamp-biograaf Visser. Natuur op één. Deze week met Slow Food Watcher Joris Loman. Volgens mij was dat de verkeerde. Dus Toen hadden wij de tune melk en honing moeten horen. Ik zal hem niet voor u zingen, maar we gaan het over eten hebben met Joris Loman. En het regent één dag heftig en dan merken we meteen weer hoe laag Nederland ligt. Regen, regen en nog eens regen. Non-stop in Zeeland. Daar waar nu zoveel regen gevallen is, zal de oogst niet meer makkelijk gaan. Boeren en tuinders zien die vele regen met ledenogen aan. Ik denk dat aardappelen het grootste gevaar lopen. Producten gaan rotten en dan zijn ze maatloos. Ja, Joris, als die grond dus niet binnen 24 uur droog wordt... dan zullen de aardappels verrotten in de grond. Ja. Uh, hoeveel, gaat dat, uh, hoeveel van de oogst gaat er verloren waarschijnlijk? Is daar iets over te zeggen al? Nou, ik heb vanochtend even gebeld met, uh, met Joris Baken, een uh, akkerbouwer in, uh, in Zeeland inderdaad. Uh, die zei dat hij gelukkig wel zelf zijn oogst al helemaal van het land heeft. Maar veel collega's van hem hebben nog ongeveer tot 25 procent misschien wel van de oogsten. Uh, die nog in de grond zit. En inderdaad binnen 24 uur uh, verstikt zeg maar, de aardappel dan. En dan, uh, ja, dan, dan gaat het rotten en dan is het, uh, ja. is het weg. Dus dan zou je dus wel kunnen verwachten dat dat gaat gebeuren. Want de weersvoorspellingen zijn wel dat het ook nog wel blijft regenen. Gaat dan de prijs van uh, aardappelen en dus ook van patat. is misschien nog wel belangrijker omhoog. Ja, ja Joris vertelde hij uh, hij, hij levert zelf ook. Uh, uh, aardappelen voor frietjes. En hij zei, uh, sowieso is de oogst dit jaar uh, al wat minder, uh, dus de prijs daardoor hoger. <coughs> dat gaat dan over een aantal procenten. Um, en de, de, de markt is Noordwest-Europa, dus het gaat niet alleen over Nederland, maar de, de, de frietjes die we eten komen eigenlijk uit Noordwest-Europa. De meeste fabrieken zijn wel in uh, Nederland en België. Uh, maar hij zei, uh, ja, die paar procenten die er dan voor de boer erbij komen, die, uh, ja, die gaat de consument niet merken. Dus hij zei eigenlijk letterlijk, uh, de consument hoeft nog niet te vrezen dat de prijs van frietjes uh, onbetaalbaar wordt. Nou, kijk eens aan, gelukkig. Goed nieuws voor ons. Een ander onderwerp waar we het over gaan hebben. Het doordraaien of het versnipperen van miljoenen kuikentjes... omdat het haantjes zijn en geen hennetjes. Dat wordt binnenkort verboden in een aantal Duitse deelstaten... en eh, ook een Nederlandse eierhandel maakt zich zorgen. Wat is daar aan de hand? Ja. Nou ja, op het moment dat je eieren wil eten... daar heb je dus vrouwelijke kippen voor nodig. Maar uh, ja, er worden ongeveer net zoveel vrouwtjes als mannetjes geboren. Of tenminste precies, een 50 50 Dus uh, er worden 30 miljoen uh, hanen per, per jaar worden in Nederland uh, vergast. Uh, in sommige landen is het versnipperd. Maar die gaan dus gewoon direct uit het ei die, uh, weg. En die worden dan gebruikt voor de diervoeder... en meestal zelfs huisdieren om te eten. Nou ja, en dat is eigenlijk natuurlijk een schandaal. Het is eigenlijk wat al, wat al jaren elk jaar ongeveer weer terugkomt in de media. Van, uh, wat, uh, hoe, wat, wat doen we hier aan? Er zijn nog steeds geen oplossingen voor en um, nou ja, er, er zijn een aantal uh, mogelijkheden om dat anders te gaan doen. Er is dus bijvoorbeeld een bedrijf dat heet uh, InOvo. Uh, ik heb het vanochtend de uh, oprichter Wouter Bruins uh, daar even over geweld. En die heeft een, um, een techniek ontwikkeld waarbij ze zeg maar, met een naald in eieren... kunnen gaan checken na acht of negen dagen uh, wat voor geslacht uh, het, uh, het, het, het kuikentje heeft. Mm -hmm. En dan kunnen ze dus beslissen dat ze dat niet uitbroeden... maar dat ze gelijk die eieren wegdoen. Dus ja. dat zal uh, heel veel leven schelen. Maar hoeveel eieren worden er gelegd? Is dat haalbaar dat een boer dan met een naald al die eieren langs gaat? Ja, ja dat klusje. Was, dat was ook mijn vraag. Het is wel zo dat het, dit, de, deze innovatie... hij zei dat het duurt nog ongeveer 21 maanden... voordat dat überhaupt uh, ja, in de praktijk kan worden gebracht. Maar wat ik niet wist en uh, wat is blijkbaar zo is... alle eieren die worden gevaccineerd uh, voordat ze uitgebreid worden. Dus daar gaat sowieso al... al die uh, miljoenen eieren gaat een naald in om uh, met een vaccin. Dus op zich is het geen hele bijzondere handeling. Die dus in principe... kijk, het is nog echt een innovatie, dus het moet nog helemaal uitgerold worden. Maar als dus even, kunnen. de eieren worden gevaccineerd waartegen? Uh, om, die worden gevaccineerd uh, zodat de legkippen zeg maar, geen ziektes krijgen. Ik weet niet precies welke ziektes dat zijn. Ah, maar maar dat dus eet, alle als, eieren... ik, als wij die eieren eten, eten we dat ook op? Ja, nou ah. ja, dus die, die eieren die uitgebroed worden, dat zijn dus de eieren oh, die ja. hennen worden, die weer de eieren leggen. Oh, ja. maar goed, ja. Ja. Die moeten... Dat geldt zowel voor de dus scharreleieren als voor de, de rest van de eieren. Ja, dat is inderdaad ook een vraag. Je stelt je dan voor als je biologisch koopt, bijvoorbeeld, dat, dat zou dan anders zijn. Maar ja, er is geen oplossing. Dus ook in de biologische scharrel, noem het op, keurmerkensector, daar gaan gewoon moeilijkheden. Uh, Miljoenen mannetjes uh, gaan eraan per yeah. jaar. Nou, mevrouw van der Klein, deze keer zijn het de mannetjes die de dupe zijn. He? Ja, nee, ik zit net te denken, wat krijg ik dan allemaal binnen als ik een ei eet tegenwoordig? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, kan je daar wat over zeggen, Joris? Wat krijgen we allemaal binnen? Nou, ik, ik, ik weet niet precies, daar kan ik niet echt uitspraken over. Ik denk niet dat het zeg maar uh, antibiotica. Het, het, het zijn een aantal bedoel, als je kinderen die moeten natuurlijk ook gevaccineerd worden tegen allerlei ziektes. Het heeft natuurlijk mee te maken dat we op een zeer grote schaal uh, kippen houden. Dus die moeten tegen bepaalde ziektes ingeënt worden. Uh, maar het is eigenlijk logisch dat je op het moment dat je veel kippen bij elkaar houdt. Dat je ze dan tegen ja, ja, dan dan dus, de pokken en de mazen Ja, maar dan dan krijgen dus dat krijg je dus dubbel injecties. Want de kinderen worden ja. ingeënt tegen pokken en de mazelen. Kippen ook. Dus krijgen we weer zo'n portie binnen. Ja, ja. ja nou, dit is, dit is blijkbaar noodzakelijk als je zo'n tijd goed ons. Uh, Even over die haantjes. Want die, die, dit is een techniek die je net beschreef die nog niet ontwikkeld is. Heb jij zelf een idee over wat, ja. we, wat we zouden kunnen doen om te voorkomen dat er miljoenen van die kuikentjes versnipperd gaan worden? Nou ja, de, het moeilijke is... Er, zijn, er is niet echt een oplossing. Hè. Je zou kunnen zeggen... Een van de oplossingen die af en toe terugkomt is de combi-kip. Dat is eigenlijk... Uh, de de, ja, de combi-magnetron heb je ook. Maar... De combi-kip. Ja, deze um, kippen die worden ontwikkeld... zodat ze zoveel mogelijk eieren leggen... Um, maar dat betekent dus dat de mannetjeshanen... die hebben niet voldoende vlees, die kunnen niet concurreren... met wat we in nou ja, populair de, de plofkip noemen. Dus het, het is niet de moeite waard om die zo op te broeden... dat ze, uh, dat ze verkoopbaar zijn als vlees. Dus het idee zou zijn om een combi-kip te ontwikkelen... die dus en vlees geeft, en uh, eieren. Dat is een idee wat vaak terugkomt. Maar uh, ik sprak ook die Wouter Bruins vanochtend en die zei... ja dat gaat het niet halen tegen de, tegen de, zeg maar de, de plofkippen... en de kippen die, die gemaakt worden voor, voor, voor consumptie. Omdat ja. er gewoon, dat gewoon, te lang, die kost kosten veel tijd... Uh, en die gaan niet dezelfde hoeveelheid vlees produceren. Dus eigenlijk is het geen optie. Dus als je hier tegen bent, dan moet je gewoon veganistisch worden. Ja. Dus helemaal geen dierlijke eieren. Nee, want dat is inderdaad de vraag. Kunnen we als consument nog iets doen... Om, om een beetje diervriendelijke oplossing te bewerkstelligen? Of zeg jij dan in feite gewoon helemaal geen eieren meer eten? Ja, als, je, als je je echt heel erg morele bezwaren tegen hebt... dat kan ik me goed voorstellen... dan moet je eigenlijk stoppen met eieren eten uit Supermarkt, zou je misschien bij de, bij de boerderij in de hoek... waar de, de kippen op het erfvrij rondlopen... daar zou je misschien eieren moeten halen. Want dan weet je dat de haan er in ieder geval nog is. Hoewel die natuurlijk ook later kan worden opgegeten ja. met kerst misschien. Ja. Of zelf kippen houden, uh, Of zelf ik. kippen houden, ja, nee, precies. Dus, geen, uh, geen geïnjecteerde eieren. En doe je dat ook nee. bewust, omdat je gewoon eieren wil kunnen eten... waarvan je weet waar ze vandaan komen? Nou, het is wel een prettige gedachte. En het is ook vreselijk leuk om kippen te hebben, dus... Uh, Lastig maar het is heel erg leuk. Ja, Maakt het zit heel, heel veel straat. Is het een beetje lastig. Geduld. Oh, mevrouw van de Kleij, dat past niet op uw balkon. Nee. <laughs> nee dus, dus eigenlijk is er geen oplossing, zeg je. Nee, nou ja, ik, ik, ik wil niet allemaal geld erop inzetten. Maar ja, als zo'n innovatie zou werken. Hoewel dan natuurlijk ook weer de vraag is. dan ga je eieren weggooien. Hè, dan ga je zeggen, van nou, dit is een mannetje, dus die gooi je weg. Dus wat dat betreft. ga je kiezen voor dierenwelzijn? Ga je kiezen voor duurzaamheid? Dat is nog heel erg de vraag, natuurlijk. of dat beter is. Maar het gaat in ieder geval wel ervoor zorgen. Want dat beeld is gewoon heel erg lastig. Natuurlijk, om al die kuikjes te zien geboren worden... die gaan dan direct door de versnipperaar. Ja. Um, dus we nee, hopen dat daar uh, op die manier een oplossing voor gevonden wordt. Straks na het nieuws Bergkamp-biograaf Jaap Visser... en schrijfster Josja Zwaan over de donorweek. Haar man stond een eigen nier af aan haar zoon. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Mark Visser. De vrouw die zei dat ze in Haarlem was mishandeld door zes mannen... blijkt dat verhaal te hebben verzonnen. Politieonderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen... blijken het verhaal niet te ondersteunen. Toen de politie de vrouw daarmee confronteerde... bekenden ze dat ze het verhaal had verzonnen. In de gevangenis in Roermond is een gevangene neergestoken... door een andere gedetineerde. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen lijken mee te vallen. Waarschijnlijk kan de man snel terug naar de gevangenis. en Het OM beslist wat er met de dader gebeurt. En de politie in Rusland heeft in een groentehal in Moskou... ruim duizend werknemers opgepakt... van wie er vele uit de Caucasus komen. De arrestatie volgde op de rellen van gisteren in het gebied... waarbij bijna 400 Russen zijn opgepakt. In een wijk werd gedemonstreerd tegen de moord op een Rus... waarschijnlijk gepleegd door een man uit de Caucasus. Tot zover het belangrijkste nieuws. Jolande van der Velden, zijn er files? Ja, er staat er eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knopend Empel Zal Zaltbouw 5 kilometer. En in het noorden is de N31 dicht. Dat dus de weg Afsluitdijk richting Harlingen. Die is dicht tussen Knopend Zurich en Kimswert. In beide richtingen dichter is een vrachtwagenladen met Aardebos gekanteld. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Politiek verslaggever Adi de Jong van het Reformatorisch Dagblad. Schrijft naar Joshua Zwaan over een bijzondere donor in haar, donor in haar eigen gezin. Purple Lady Gerry van der Kleijn. Trent hortser Joris Lohman. Nou, er was in ieder geval nog een vrachtwagen met aardappels omgevallen. Dus we worden nog... Zo? Ja, dat was net in de verkeersinformatie. En aan tafel Jaap Visser, die een biografie schreef over Dennis Bergkamp. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar de website dit is de Dag. Nu. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal vrijloos aan! En die schiet de bal erin! We spijnen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! 2-1! Ja, het gaat inmiddels weer wat beter met Jack van Gelder. Kippenvel bij de voetbalmeetservice. <tie tie> voetbal de halve finale van het WK <tie> voetbal in 1998. Dit doelpunt van Dennis Bergkamp maakt deel uit van het Nederlandse sportgeheugen. Bergkamp voetbalde twintig jaar op het hoogste niveau en groeide uit tot een icoon. Maar wat introverte voetballen buiten het veld deed, was tot nu toe minder bekend. Vrijdag wordt de biografie van Dennis Bergkamp gepresenteerd. Bij ons is biograaf Ja, Visser, goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, biografietje zou je bijna zeggen. Hè? Ja, 4,5 kilo geloof ik. <tie> ja, ja. 500 pagina's, vuistdik. Um, hoe keek u vroeger naar Bergkamp als voetballer? Um, ja, hij was wel uh, iconisch al uh, in zijn periode bij Ajax. Terwijl hij toen nog niet zijn absolute top had bereikt. Maar dat had uh, alles te maken met zijn manier van bewegen... Ik, weet dat, uh, ik kan je herinneren dat Rudy van Danzig ooit uh, ballet heeft uh, gecombineerd... met het bewegen van uh, Marco van Basten. De choreograaf, ja. Ja, precies. En uh, het voorvoetenwerk, het, uh, het lichtvoetig lopen... wat, wat Cruijff bijvoorbeeld ook had en wat Van Basten had... Ja, dat, dat zag je terug bij Bergkamp. Dus ik was eigenlijk vanaf het begin al gelijk gefascineerd... door deze, deze hinden zeg maar, op het voetbalveld. Ja, maar wij journalisten wisten ook allemaal... Praten doet hij niet. Ja, dat, uh, dat is toch een misvatting. Ik, uh, ik heb zowel uh, bij, eigenlijk bij al mijn werkgevers, bij de Volkshand... later Vrij Nederland, uh, het Maanblad Johan... heb ik uh, grote interviews met Bergkamp uh, gehad... En ja, het heeft allemaal uh, uh, lezerswaardige verhalen opgeleverd. Uh, met Bergkamp als gesprekspartner moet je je goed voorbereiden. Je moet uh, oprechte interesse tonen en uh, enigszins terzakenkundig uh, overkomen. En uh, ja, dan krijg je het volle pond uh, van hem. En uh, vaak, dat zeg ik niet om collega's af te vallen... maar vaak is het zo, ja, uh, interviewtje voor een Europa cup wedstrijd of een interland, even snel een babbeltje met een sporter maken... en daar prikte hij genadeloos doorheen. Daar had hij geen zin in. Daar had hij geen zin in. En dan, uh, zoals hij dat zelf uitdrukt, dan uh, schakelde hij gelijk over... Op de, de automatische piloot. En dan bleven zijn antwoorden beperkt tot ja, nee, en af en toe misschien eens misschien. <lacht> ja en Dan moet hij heel blij zijn als hij dat zei, blijft. Precies. Maar als je, als je echt je, je beste en je goed voorbereiden je best deed, dan ja, vond ik, was dat altijd een goed verhaal bij Bergam te halen. Maar hij is introvert, hij is bescheiden, hij is stil. Absoluut. Dat is atypisch in de voetbalwereld. Ja, en hij is onwaarschijnlijk rechtlijnig. Dat, is, uh, dat, is, uh, echt, uh, dat heeft hij in zijn carrière, vind ik, als voetballer uh, laten zien. Maar nu bijvoorbeeld ook, nu de biografie af is... en ik heel graag, ik ben blij dat ik hier zit... een uitgebreide campagne op thuis wilde zetten. Maar hij heeft van tevoren gezegd... Ik, ik wil heel graag meewerken aan een biografie. En daar zal ik het volle pond ook voor geven. Maar daar moet het ook bij blijven. Ik ga geen kunstjes doen, niet als een aapje opzitten... met het boek om zoveel mogelijk... Ah, dus hij wilde niet met jou mee... Hij wilde niet mee hier naartoe, hij wilde nergens naartoe. Hij wilde zich ook niet laten filmen. Is hij wel bij de presentatie? Hij is bij de presentatie. En hij kan je gezegd, die dan niet aan een televisieprogramma koppelen? Dat je hem toch Precies. Mee kan ik nemen? heb natuurlijk uh, busladingen vol. Het komt zelfs een, een, een vliegtuig vol met, uh, met Engelse journalisten over. Hm. Uh, hij heeft gezegd: op de dag van de presentatie doe ik alles en dan sta ik iedereen te woord. En, maar daar moet het dan ook bij blijven. Ja, typisch uh, berghampje. Ja, ja. Dat is heel lastig voor, een, uh, voor iemand die boeken wil verkopen. Maar het is ook de prijs in de man. Het is, uh, Wat is dat dan? Waarom wil je dat niet? Hij, uh, hij maakt die afspraak van, uh, van tevoren en, en daar wil hij aan vasthouden. Nee, en dan en... Dat snap ik, dat je een afspraak Precies. maakt. Dat, maar waarom maakt hij die afspraak? Waarom zegt hij niet, ik geef een paar dagen met je mee? Nee, dat is, dat is, dan, dat, ja, dat is dus inderdaad typisch uh, Bergkamp. Hij zegt, ik geef het volle pond voor het boek en alles daaromheen, ja, dat interesseert me niet. Ik heb ook uh, in mijn carrière nooit uh, in televisieprogramma's uh, willen zitten, quizprogramma's uh, meegedaan. Ik wil niet uh, de piep dansen. Nee. Dat, is niet, dat is niet aan mij uh, besteed. Ik en wil voetballen. En probeer je het dan wel? Zeg, nou, Ben Dennis, één keer, kom op. Ik heb, ik moet je bekennen, ik heb hem een, een nogal emotioneel uh, mailtje op een gegeven moment gestuurd. Ik zat uh, op vakantie in Spanje en ik dacht, ah, oh, ik kreeg een, ik, van jullie, ik kreeg van de Wereld draait door een aanvraag. Nier. allemaal wilden ze een special maken met Bergkamp. Ik denk, ik zou achteraf mezelf voor de kop slaan als ik het niet vraag aan hem. Ik weet dat ik me op glas, glad ijs begeef en ik heb het uh, in een emotioneel mailtje aan hem gevraagd. Of hij dat in heroverweging wilde nemen, dat standpunt. Ik heb twee weken niks van hem gehoord. Ik denk, hij is laaiend. En toen kwam hij met een antwoord. Van hier is een emotionele reactie van Dennis op jouw emotionele vraag aan mij. Ik heb er twee weken lang over nagedacht, omdat ik je graag te willen wil zijn. Maar ik doe het niet, want het past totaal niet bij mij. Ja, mooi. Ja, rechtlijnig, maar ja. wel erg mooi. Mm. Ja. Maar goed, het levert wel. Minder, minder verkochte boeken op. Waarschijnlijk. Ik ben bang van wel, maar ja, ik, zou, uh, ik zou het eigenlijk niet anders willen. Want nee, uh, nee. hij verdient het. Um... Ja, want hij heeft heel lang in Engeland gespeeld. Waar voetballers ja, nou niet opvallen door hun rustige levensstijl, zou ik maar zeggen. Nee. Over hem hebben we nooit rare verhalen de ronde gedaan. Er heeft uh, één keer zijn tabloids met hem aan de haal gegaan. En dat was uh, in 2002. En dat was mijn schuld. Ik was uh, bij, uh, bij Dennis op bezoek uh, na een fantastische seizoen bij Arsenal... waarin ze de dubbel hadden gewonnen. En uh, ik uh, interviewde hem op het uh, trainingscomplex London Colney. We zaten lekker, het was in de zomer, buiten in het zonnetje. En we hadden het over uh, zaken als... waarom treed jij niet vaker naar voren in de pers? En waarom doe je nooit mee aan uh, televisieprogramma's? En toen vertelde hij uh, dat hij altijd dat hij op standpunt heeft uh, gestaan... Dat, ze, dat hij zijn voeten wilde laten spreken. En ik had uh, fotograaf Klaas-Jan van der Wij bij me. En uh, die sloop om ons heen op zoek naar een uh, mooie invalshoek voor een foto. Als een roofdier. Precies. En uh, wij keken elkaar aan op het moment dat hij over zijn voeten begon en uh, ik knikte... en uh, Klaas-Jan stelde de vraag... mogen we dan misschien je voeten fotograferen? En toen had hij even een reactie van... wat is dit voor een rare vraag? En toen begon hij te lachen. Hij begreep hem. Hij zegt, ga je gang... Toen hebben we zijn voeten gefrotegeerd. Blote, blote voeten. En uh, staan ook in het boek die foto's. Geweldig leuke foto's. En, uh, maar in die tijd speelde ook uh, bij Arsenal het uh, rouleren... waar uh, de trainer Wenger mee begon om zijn topspelers af en toe rust te geven. Kan ik zeggen, dan mag je soms spelen, wel Precies. spelen en soms niet. En, uh, en Dennis uh, vond dat hij eigenlijk te weinig aan spelen toe kwam. En toen uh, gebruikte hij daarvoor het onschuldige zinnetje... soms kan ik de trainer wel schieten. Dat was dat uh, openingszingetje in het verhaal. En daar ging een tabloid mee aan de haal... En het werd uh, opgeblazen in Engelse pers. Alsof uh, Berghamp met moordplannen ten opzichte van de trainer uh, rondliep. En uh, ja, dat ging echt uh, een eigen leven leiden. Het kwam zelfs op uh, teletext van, uh, van de BBC, BBC Seafax. En het werd een rel in Engeland. En uh, toen heeft uh, Dennis letterlijk en figuurlijk het boek dichtgegooid. Hij heeft mij niks kwalijk genomen, want hij begreep hoe het, uh, hoe het zo gekomen was. Maar hij heeft toen uh, wel uh, zich moeten verantwoorden bij de trainer onder andere. En dat was zijn allerlaatste interview... Uh, en daarna, is hij mee en daarna is hij ermee gestopt. Daarna is hij ermee gestopt. Daarna is pas gaan, gaan praten toen hij instemde met, uh, met dit boek. Ja. Je noemt Engeland. Uh, daar heeft hij uh, lang gespeeld en maakte hij veel doelpunten... en meestal uh, mooie doelpunten. is there. Oh, dat is Oh. Wat voor goal! Wonderful combination of power and elegance. Kept his balance, kept his composure. Brilliant. At his boothead. Oh, just wonderful. No cap. With the chair. Magnificent. The move. And then this. Perfection itself. That is fantastic. Well, there aren't many players in the game who can do this and make it look so ridiculously simple. Ja, hij laat het er dus zo simpel uitzien, zegt ja. die uh, laatste tegenwoordig. Ja. Is dat een talent van hem? Ja, absoluut. Uh, hij zei ooit tegen mij, van, ja, ik heb grote moeite om eenvoudige doelpunten te maken. En dat, uh, dat was geen uh, arrogantie of hoogdravendheid of wat dan ook. Maar daarmee wilde hij zeggen, ja, de manier waarop ik speel... Uh, heel anders dan Van Basten, die veel dieper in het uh, strafselgebied van de tegenstander stond. Uh, van Nisteroy ook een heel andere spits. Hij speelde van veel verder. En, uh, hij speelde meer rond de 16 meter lijn dan precies. echt bij de doel van de tegenstander. Hij, uh, hij was uh, vroeger op school uh, aardig bedreven in uh, meetkunde. En hij had ook uh, vastgesteld dat een chip, een, een balletje, een stift over de keeper... dat het mathematisch gezien meer zekerheid op een doelpunt biedt dan een harde schuiver. Dat, dat had hij opgeslagen in zijn hoofd. En uh, dat was ook een van de redenen waarom hij bij voorkeur een bal over de keeper heen uh, krulde. Is hij bovengemiddeld slim voor een voetballer? Ik vind van wel, ja. Ja, absoluut. Ja. Want ik, andere voetballers en een combinatie met meetkunde komen we niet heel bekend voor. Nee, uh, meestal zijn ze al van school af tegen de tijd dat er een meetkunde gedocert ja, uh, wordt, <laughs> Ja, dat wou ik niet zeggen, maar ja. dat is ja. zo. Ja. Hoe lang heb je met hem gepraat voor dit boek? Uh, een jaar ongeveer. Maar een jaar gepraat? Ja, nou ja een jaar gepraat. Uh, eens per maand uh, spraken we af. Ik, wij hadden al een goede voorgeschiedenis, dus we hoefden nooit inleidende gevechten te houden. Het was uh, zitten en uh, beginnen en praten en twee uur lang. Daarna word je te moe om uh, nog uh, serieus en goed uh, een interview te kunnen afnemen. Heb je ik... veel nieuwe dingen gehoord? Nou, nieuwe dingen. Hij heeft gewoon alles verteld waarvan wij wel iets wisten. Bijvoorbeeld over zijn vliegangs heeft hij, heeft hij heel, uh, heel veel verteld, alles verteld. En het was is... niet goed voor zijn salaris, hè, geloof ik. Nee, niet bepaald. Hey, uh, in, in Engeland bij Arsenal zeiden ze al... ja, daar gaat bijvoorbeeld al een ton af omdat je niet vliegt... Uh, als er uh, over een uh, verlenging van een contract uh, gesproken werd. En dat accepteerde hij dan? Ja, dat accepteerde hij. Hij heeft de consequenties volledig uh, aanvaard daarvan. Ja. Is bekend waar de vlieghamse vandaan komt? Uh, het is een combinatie, uh, zoals dat uh, met dat soort dingen natuurlijk altijd is... van, uh, van factoren een aantal hele vervelende vluchtervaringen. Uh, en uh, in Italië, bij, uh, bij Internationale, waar die speelde... daar hadden ze er gewoon om elke in een klein propellervliegtuigje te bezoeken. Oba. En uh, Noord-Italië, vooral in het voorjaar en in het najaar en in de winter, altijd mist en uh, die dingen gingen nooit de wolken uit. Die bleven hangen in het grijze wolkendek. En hij werd er klaustrofobisch van. En als hij naar buiten keek, werd hij nog klaustrofobischer. En op een gegeven moment uh, heeft hij de beslissing genomen, ik stap nooit meer in zo'n ding en ik laat me ook niet ervoor behandelen. Oké, okay, dat was dan ook weer zo'n... Uh, Typische rechtleinigheid. Ik, ik ben klaar met dat vliegen. Ik heb genoeg gevlogen, ik heb alles meegemaakt... en ik doe het gewoon niet meer. Nee, heeft het hem geschaad in zijn carrière? Ik denk het uiteindelijk wel. Ik denk dat het hem in internationaal opzicht... bij Arsenal, uh, in relatie tot de Champions League... Uh, misschien wel een Champions League-overwinning heeft gekocht. Echt waar? Ja. Daar zijn de spelers van Arsenal, de topspelers... zoals Pires en Thierry Henry, zijn ervan overtuigd... dat als Bergkamp bij alle uitwedstrijden betrokken was geweest... Uh, in de goede jaren van Arsenal... dat ze wel één keer die Champions League zouden hebben gewonnen. Ja. Als je dat tegen hem zegt, wat zegt hij dan? Dan houdt hij zijn schouders op. Hij zegt, dat is de consequentie van uh, als je rechtlijnig bent. En daarom verdien ik ook minder. Precies, zijn. maar ja. hij, hij heeft nog net aan genoeg overgehouden. Nou ja. <laughs> ja. Um, hij, hij heeft veel persoonlijke prijzen gewonnen. Heel veel. Um, qua andere prijzen houdt het niet over. Nee. Uh, drie keer kampioen met Arsenal. één keer met Ajax slechts. Uh, twee keer de Weva Cup. En een paar keer de FA Cup in Engeland. En uh, daar houdt het mee op. Ja. Ik heb het ook aan zijn broers gevraagd. Is dat te weinig? Ja, zei zijn broers, broer Wim bijvoorbeeld, zegt, hij heeft absoluut te weinig prijzen gewonnen. Maar daar was het ons niet om te doen. Ook als broers, als kijkers naar Dennis. Want al had hij bij Aba Kawalda in het tiende gespeeld... dan ging ik nog elke week naar hem kijken. Ja. Gezien, nee. gezien die schoonheid van zijn spel. Joris? Wat zie jij voor de uh, toekomst als trainer voor hem? <coughs> hij is nu bij Ajax uh, ja. bezig. Ja, nou ja, het zal beperkt blijven tot uh, assistent-trainerschap. Of, ja. of de functie die hij nu bij Ajax als Krijf het omschrijft... als uh, spelverdeler van het technische hart in de organisatie zijn... Want iemand die uh, de principiële beslissing heeft genomen om nooit meer in een vliegtuig te stappen, kan natuurlijk geen hoofdtrainer zijn. Ja. Hij speelde op jonge leeftijd samen met uh, uh, Robin van Persie. Robin van Persie was jong en Berkham was al ouder ja. bij Arsenal. En we luisteren even naar wat uh, van Persie te zeggen heeft over zijn oudere landgenoot. Hij was zo belangrijk voor mij. Ik had zo gigantisch veel respect voor deze man. Alles klopte aan die man. Hoe die man zich gedroeg in eerste instantie. Hoe hij trainde. Voor mij gaf dat heel veel antwoorden die ik zocht. Ik kan ook goed voetballen als het ware. Maar deze man deed dat zo goed en zo gedreven. Hij had zo'n focus daarbij. En dat was voor mij toen ik het besef. Als ik echt goed wil worden, dan wil ik dat ook kunnen. Vanaf dat moment ben ik elke oefening 100% gaan doen. Als ik één fout maakte, was ik boos. Want ik wilde zoals Bergkamp zijn. Ja, mooi dat jullie dat zo onder elkaar hebben gezet, want dat heb ik hetzelfde in het boek gedaan... En ik heb er ook bijgeschreven dat het een soort rap is als je het achter elkaar opschrijft. Het was uit Heilig Gras, ja. uitzending met Henk Spaan. Ja. Waarin hij spontaan een lof dicht op Bergkamp begon. Ja, en van Persie vertelde nog bij: ik zat in een jacuzzi. Ja. Zij waren aan het trainen. Ik zat naar buiten te kijken. Ja. Bergkamp was drie kwartier aan het trainen met drie ja. jonge jongens. En ja. maakte in die drie kwartier geen één fout. Hij had zichzelf voorgenomen: ik blijf hier net zo lang zitten in dit bad. Had het steenkoud? Op een gegeven Totdat moment: hij een fout maakte. En die fout kwam niet. En hij zei: ja, ik stapte het bad uit. Ik had allemaal kloven in mijn handen en in mijn lichaam van het, van het badwater. Ja, onwaarschijnlijk. Ja. Is dat ook de rol die Bergkamp nu speelt bij Ajax, denk je? Ja, daar is hij voortdurend mee bezig... om te proberen perfectie bij spelers erin te krijgen. En, en, en even terugkomend op Van Persie... ik vond het fantastisch dat hij na een gala voorstelling tegen Hongarije afgelopen vrijdag... na afloop zei, ik was helemaal niet tevreden over de eerste vijf minuten. Want daarin heb ik twee keer lelijk balverlies geleden. En... Eigenlijk had u eraan moeten toevoegen, want ik wilde zoals Dennis Bergkamp zijn... en dat was ik vanavond toch niet. Ja, ja goed. Dennis Bergkamp ligt vanaf vrijdag in de winkel... en niet op tv dan misschien? Uh, er zal ongetwijfeld uh, voldoende <laughs> tv zijn bij de pers. Maar wel uh, op de radio. Zeker. Dank je wel. Graag gedaan. We gaan het uh, hebben over de Donorweek die vandaag begonnen is. 1 juni 2007. Hoe graag wil je, Harmin? Heel graag. De Grote Donor Show. Wist je dat je binnen twee minuten orgaandonor kunt worden met DigiD? Welkom bij de opening van de Donorweek 2012. Denk aan je hart! Twitter en via Hives en Facebook. Iedereen die inlogt krijgt meteen de vraag te zien. Wil je orgaandonor worden? Het komt zelfs in je profiel te staan. Ja, ja, ja, nee. Ik ben ja. Wouter ja. Duinersveld, triatleet met een donorhart. Ben jij er geleden? We diverse donorspotjes van de afgelopen jaren... met aan het einde Wouter Duinensveld het gezicht van de commercial van dit jaar. Hij rent onder dichte spoorbomen door en springt over openstaande bruggen heen. Er is nog wat commentaar opgekomen op de waaghalterij in dit sportje. De minister van Volksgezondheid blijft erachter staan. Schrijfster Josje Zwaan, wat vindt u ervan? Van het sportje? Ja? Ik heb het nog niet gezien, wel over gelezen. Uh, ja, ik vind het een beetje jammer als uh, alle aandacht naar die discussie gaat... terwijl de boodschap... Uh, uh, over uh, je inschrijven in het donorregister gewoon heel belangrijk blijft. Dus dat kan wel helpen, want we hebben het er wel allemaal over. We hebben het er wel een allemaal over. Een dus beetje goede campagne, dat het, dat... daar is altijd een rel omheen, toch? Ja, dat is zo. Dus als ze dat uh, zo bedoeld hebben, is het goed gelukt. Oh ja. en ik hoop dat het het goede effect heeft. Oké, okay. u bent uh, bekend als schrijfster van boeken als uh, Parnassia en Zeevonk. Maar afgelopen zaterdag vertelde u een heel ander verhaal. Een heftig verhaal, een dagblad trouw over uw zoon die een nierziekte heeft en levenslang aan de dialyse zou moeten... totdat uw man uh, besloot een nier aan hem af te staan. Mm -hmm. Wat was er aan de hand met uw zoon? Ja, het was niet een nierziekte. Het was een auto immuunziekte die hem op zijn 21ste overviel, kan ik wel zeggen. Hij werd ziek in een twee weken, uh, was hij zo ziek dat uh, uh, in ieder geval zijn nieren niet meer functioneerden. Die ziekte heet Good Posture, heel onbekend. Dus hij heeft echt uh, de hoofdprijs uit de loterij gewonnen. Uh, bijna niemand krijgt dat. Uh, dus het was vooral voor hem eerst overleven. Want die ziekte kan ook je longen beschadigen. Maar uiteindelijk heeft hij het overleefd... en was wel uh, al heel snel elise patiënt. Uh, ja, dat is uh, iets waar wij niks vanaf wisten. Maar wat, wat uh, zeker als je zo jong bent, is, heel, is dat gewoon heel verschrikkelijk. Ja, nieuwe wereld voor jullie. Nieuwe wereld. En uh, ja, voor hem gewoon uh, bijna geen Het is een dialyseren is overleven. Dat is eigenlijk wat ik ervan uh, ja, geloof. Want aanvankelijk was het zelfs maar de vraag of hij het zou halen in het begin. De eerste maand was echt overleven? Ja, de eerste maand, eigenlijk de eerste drie maanden, uh, wisten we niet of hij het halen zou. En daarna, uh, ja, toen hij dus zeg maar zo opgeknapt was dat hij ook weer kon uh, zelfstandig wonen. Uh, moest hij gewoon drie à vier keer per week uh, een aantal uren aan de dialyse. Ja. Was u al snel duidelijk dat een, uh, een niet-transplantatie zou kunnen helpen? Ja, meteen. De diagnose kwam na vijf dagen. En uh, het eerste wat wij eigenlijk allemaal zeiden was... je krijgt een nier van ons. Alleen, uh, Want het was duidelijk, hij, hij moest de, een nier hebben. En dan zou hij ook weer normaal kunnen leven? Nou ja, wat duidelijk was, was dat zijn nieren onherstelbaar beschadigd waren. En uh, dat weet je dan nog wel, uh, denk ik, als leek. Dan, dat, je, dat er dan uh, een keer misschien een transplantatie kan nou ja. zijn. Ja. Dus eigenlijk het hele gezin zei meteen, oké... Okay, Um, maar uh, hij moest gewoon überhaupt eerst die ziekte overleven. Dus uh, het was helemaal niet aan de orde om te transplanteren. Maar het gezin zei meteen oké, okay, was niemand die zei van... ik wil daar even over nadenken... Want is mijn 8. jongste was toen acht. Oké, okay, ja. dus, die, die, die kon nog <laughs> die, die, niet. Nee. Die zei inderdaad, ik niet hoor. <laughs> Toch niet. Maar mijn man en zijn broer en zijn zus zeiden... en ook daarbuiten ook een, een zoon van een vriendin en een zwager... allemaal zeiden ze van, nou, als het nodig is, ik ben er. En... Uh, wij vonden dat eigenlijk heel normaal. Maar wat mij toen heel erg schokte, was dat de artsen reageerden van... jeetje, wij wilden dat we dit vaker meemaakten. Dus dat er in een netwerk van patiënten, familie, vrienden, buren... Um, over heel vaak dus niet iemand is die dat zegt. Wat is het gevaarlijk, je nieren afstaan? Nou, eigenlijk niet. Ja, zoals elke, het is een pittige operatie. Maar het wordt steeds simpeler. Hè. Ze, ze noemen het nu een kijkoperatie. Dat vind ik een beetje een eufemisme. Dat klinkt maar, altijd wel goed. Ja, dat klinkt goed. Maar dat is toch nog wel heftig hoor. Maar, ja, want wat is heftig? Hoe lang moet je in het ziekenhuis blijven? Wat zijn de consequenties daarvan? In, in mijn mans geval is het heel snel gegaan. Dus het wordt op, op hetzelfde moment eigenlijk geopereerd. Hè. Uh, dus anderhalf uur na elkaar. En uh, ik denk dat hij ongeveer twee uur onder het mes was. Uh, en hij heeft vijf dagen in het ziekenhuis gelegen. En dan staat er drie maanden herstel. Maar na zes weken was hij aan het werken. Ja, dus eigenlijk kan het best snel gaan. Het kan heel snel gaan, ja. ja. Maar je hebt twee nieren. Die heb je toch ook allebei nodig? Of is dat niet zo? Nee, die heb je niet nodig. Uh, het is een wonderlijke speling van de natuur. Uh, we hebben veel man-vrouw verschil. Vrouwen hebben het nodig als ze zwanger zijn. Dus uh, over mijn dochter zeiden ze ook van... we wachten in principe altijd met, uh, met jonge vrouwen... Uh, tot ze kinderen hebben. En uh, dan... Het is niet dat ze het verbieden, maar dat is dan ja. wel een advies. Van, ja, maar als man kan je ja, zonder. Kan prima zonder? Ja, prima zonder. Waarom werd het een nieuw van uw man en niet van u? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ze beginnen met de oudste... En en man uh, mijn man is de oudste in ons gezin. Want die hoeft nog maar het kortste met één nier. En uh, uh, als die gezond genoeg blijkt. Dus Het gaat niet eens zozeer een bloedgroep of matching. Dat roept iedereen altijd wel. van Ja, maar ik pas misschien toch niet. Of ik heb de verkeerde bloedgroep. Dat is eigenlijk helemaal... Ik bedoel, het is wel fijn als het allemaal klopt. Maar als het niet klopt, kan er ook heel veel. Tot en met een soort driehoekruil maken. Wat wil zeggen? De, ja, crossover noemen ze dat. Mijn nier naar Elsbeth, dan Elsbeth en nier ja. naar u? Ja. Zo. Dus dan zijn er, als er twee donoren zijn, maar de, de match is niet goed, dan gaan ze gewoon zoeken naar, naar een, een driehoek. Waardoor je toch. En die worden dan ook alle drie tegelijk geopereerd, ontvanger en okay. twee donoren. Ja. Was u opgelucht dat uw man uh, alles goed bleek te hebben? Ja, dat schrijf ik ook in het stuk, heel eerlijk. Ik zei ook meteen, ja, ik ben beschikbaar. Maar ik vond het heel erg eng. En uh, Ik ben niet zo'n held, hoor, medisch, uh, operaties. Maar ik zou het wel gedaan hebben. En uh, in principe ben ik de volgende, als het nodig blijkt te zijn. Oké. Okay. Geef me klaar. Ja, ik vraag me af wat de statistieken zijn in Nederland... betreft uh, donorcordicillen. Zouden meer vrouwen of meer mannen... Kijk. Ja. Is daar iets over bekend? Bij mij niet. Ja, bij iemand nee. anders aan tafel? Nee. Nou, misschien nee. dat de reactie even kan zoeken. Als er nog een nieuws over Ik overkomt. weet wel dat mijn vrouw mij heeft aangemeld. Als, uh, ja, kijk, zie je. Serieus? Ja, ja, ja, maar dat is dus laksigheid van, uh, van mij. Uh, maar ja, maar met wel met je toestemming, is. hoop ik. Ja, ja, wel met je toestemming. Ja, ja, met okay. toestemming ja. <laughs> maar anders kwam het er niet van. Nee, nee, laksigheid. Mijn vrouw was toch meer betrokken misschien bij... Ja, zie je, dat vraag ik me namelijk af. Ik ben het al heel lang, vanaf het moment dat ik wist dat het bestond... dacht ik, dat is een goed idee. Ja, ik ook. Ik ben sowieso van het recyclen alles. Maar dus ja. zelf is ja. dus ook, ja. van ja, ook van jezelf. Maar ik vond het wel heel fascinerend wat u, ja, wat u zei... Het? over die, over die, die medische die verrast reageerden... dat er uh, zo spontaan ja. werd gereageerd in jullie omgeving. Er zijn dus mensen bij wie dat niet gebeurt... maar mensen ook met een groot sociaal netwerk... en een familiekring om zich heen. Nou ja, dat, dat er zou haast onderzoek naar gedaan moeten ja, worden. Uh, mijn zoon zei... die was zo ziek als die was... Uh, weet ik, dus ik schrijf het ook in dat stuk... van afgelopen zaterdag... hij zei tegen mijn mam... Zijn er dan mensen waarbij ouders of partner of kinderen dat niet doen? Hij nou, blijkt er dat dus. Voor hem was het ook volkomen logisch ja. dat wij dat meteen zeiden. Ja. Maar de artsen waren echt. Uh, uh, die zeiden: jullie zijn echt een uitzondering. Het gebeurt er steeds meer. Dat mm -hmm. wel. Maar um, ik zou eigenlijk willen uh, ja, dat mensen op zo'n dialysecentrum gaan kijken. Want je, je, er zijn ook wel gevallen bekend van taxichauffeurs... die zo'n zo patiënt, uh, zeker als het een jong iemand is... vier keer per week heen en weer rijden. En dan zeggen, weet je wat, ik doe neer en Omdat ze dan gaan okay. zien ja. hoe ziek iemand is. Iemand hier aan tafel die zegt, van, nou, ik weet ook niet of ik het zou willen. Bij leven, hè, hebben we ja, het ben, Ja, precies. leven, ja. ja. Nee, iedereen nee, zegt... ik zou het doen, ja. zou het doen ja. goed, Als je iemand kent, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar ja, ja, ja. Ik heb, dus ik heb hem ook ingevuld. Ja. Ja, u zegt, dat scheelt wel of je iemand kent of niet. Dat denk ik wel. En, maar het, het, mensen denken natuurlijk vaak aan familie... terwijl je kan ook gewoon vriend of buurman zijn. Ik, ik zou hopen dat er, uh, deze discussie een beetje op gang kwam... van denk eens aan wie je kent in je netwerk... En, Um, iedereen kan het doen. Je, het gaat er ook vooral om dat je zelf gezond genoeg bent. Ja, precies. Want dat is wel een beetje een vraag. Oh. Dat zou ik zelf eng vinden. Als Je niet je, je, je maakt een beslissing, maar je weet niet precies... wat dat nou met je gaat doen. Ze zeggen, je kan dat missen, maar he, hoe, hoe voel je je daarna? Dat, dat is toch wel uh, spannend. Nou ja, ik uh, kan alleen maar uit ervaring van mijn man spreken. Die was vooral heel bang dat ze tijdens de, de, de onderzoeken... je wordt gescreend, uh, dus... Het kan maar zo zijn, hij was al begin 50 dat ze ontdekken dat je in het begin een kanker hebt, ik noem maar nee. wat. Dus daar was, dat was eigenlijk het spannende. Maar op het moment dat, dat de medici zeggen... nou, jij bent gewoon gezond genoeg om dit te doorstaan... is het niet zo dat je achteraf uh, heel veel risico's loopt. Ja, maar Misschien nog wel je sterker, je wordt ieder jaar gecheckt vanaf dat moment. Ja, ja. Dat is het ze houden je goed in de gaten ja. Maar het heeft wel met je leeftijd te maken. Dus als je op mijn leeftijd zegt, nou, we mag een nier hebben... je weet nog niet hoe lang je hem nog nodig hebt natuurlijk, hè? Dus, uh, nee, als je een hij... ouder iemand heeft, dan neem ik aan korter nodig dan een jong iemand. Ja, dat is de ja, gedachte. Maar ook. het kan nog steeds. Ik weet niet tot hoe oud. Maar er zijn wel gevallen van mensen van 70... die ja. aan hun partner bijvoorbeeld oh. nog doneren. Hoe gaat het nu met uw man en uw zoon? Bij mijn man gaat het heel goed. En met mijn zoon gaat het ook heel goed. Hoe lang is het geleden inmiddels? Ruim een jaar. En je blijft levenslang medicatie slikken. Maar uh, nou, hij zei het in na aanleiding van dit stuk nog weer van mam. Als ik dit dan weer herle herlees, realiseer ik me... Wat een verschil met twee jaar geleden. Oh ja. Ja. En wat hoopt u dat de publicatie van uw verhaal doet? Nou, dat mensen gaan nadenken over... Uh, uh, als ze iemand kennen die dialyseert... of ze toch niet bereid zouden zijn een nier af te staan. En, uh, uh, en ook gewoon meer uh, zicht op hoe akelig het is om te moeten dialyseren. Want uh, wie kwam er nou op die dialysekamer dialyse van mijn zoon? Uh, niemand. Daar kom je niet. De, de antwoord op de vraag van mevrouw Van der Klein. iets meer meisjes dan jongens doneren. Ja. Althans, ja. maar het dus, was een momentopname, dus misschien is het... Inmiddels ja, maar het is zo, ik weet het <laughs> Straks uh, praten wij met een man die 30 jaar geleden... de ontvoerde Freddy nee, Heineken de dat eruit ziet. Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Een hele lijst aan maatregelen. Beter onderwijs. Meer geld naar het gezin. Meer werk. Minder.